بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده ارجو بها النجاة في الدنيا والاخره واشهد ان محمدا عبده ورسوله Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma We bedanken Allah jalla wa Die het voor ons mogelijk heeft gemaakt. Om samen. Zijn godsdienst. en Zijn religie. Kennis daarover te vergaren. Zoals jullie allen weten, is dit uiteindelijk ten einde gekomen. Het boek waarin wij zaten, de drie fundamenten van de auteur Suleiman al-Tamimi, oftewel al Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, die zijn best deed om zijn werken van nut te laten zijn voor de moslims en voor de umma. met de wil van Allah subhanahu wa ta'ala zullen wij vandaag nog de laatste puntjes of passages bespreken welke genoemd waren en zijn in het boek en we beginnen met zijn, het met zijn succes, die we alleen aan hem vragen. Het laatste wat genoemd was vorige week, en waar we het toen over hadden, was het overlijden van de profeet. Want we bevinden ons in het derde fundament, eerste fundament, Kennis hebben over jouw Rab. over jouw heer. En tweede is kennis hebben over jouw dien, jouw religie, met haar bewijzen. En derde is kennis hebben over jouw profeet. En het laatste, zoals ik al zei, was over zijn overlijden. En de mooi liefde, auteur heeft verder in zijn boodschap, in zijn boek, <coughs> nog een nog aantal andere dingen opgenoemd, welke wij zullen benoemen, insha'Allah. Al-Imanu Ba'ati Al-Iman, het geloof, in de dag der opstanding, of de opwekking na de dood. Dit behoort tot een van de zes pilaren, de zuilen, waarin de geloven gelooft. Arkanul iman, de zuilen van het geloof zijn zes. Het geloven in Allah, geloven in de engelen, geloven in de boeken, geloven in de profeten, geloven in de dag der opstanding en geloven in het Lot en het geloof in de dag der opstanding of het geloof in de opwekking behoort tot het geloof in de dag des oordeels. En we zeiden, dit omvat al datgene wat komt na de dood. En wederopwekking gebeurt na de dood, dus die valt onder, die zelf. Het bewijs is, het bewijs dat de opwekking plaatsvindt, zijn tig. Maar een vers die hier is genoemd, is het vers uit Surah Taha, waarin Allah Jalla Wa'ala zegt, Min ha ghalaqo oftewel, wij hebben jullie uit de aarde geschapen, en wij zullen jullie ook daarin plaatsen weer. In jullie graven. En wij zullen jullie weer. Daaruit. Opwekken. En de opwekking. Die bestaat. En die zal komen. En deze opwekking. Is hetgene. Waar de gelovigen uiteindelijk voor werkt hij wil daar zijn geniet verkrijgen, hij wil daar zijn geluk verkrijgen hij wil daar beloond worden enzovoort als we kijken naar de rationele bewijzen en de textuele bewijzen dat het waarneembaar is en dat het te accepteren is en dat iedereen erin moet geloven en helder en duidelijk is dat hij erin gelooft want over de dood verschilt niemand er is geen persoon die tegen jou zal zeggen de dood bestaat niet maar het is de vraag hoe hij en wat hij gelooft na de dood en dat is het verschil tussen de gelovige en de ongelovige. De gelovige gelooft dat hij wordt opgewekt. En de ongelovige gelooft niet dat hij wordt opgewekt. Terwijl ze allemaal het unaniem over eens zijn dat de dood bestaat. Ook zijn het de woorden van Allah Ta'ala waarin hij zegt. An Verlogen de ongelovige dat zij worden opgewekt. Oftewel, het is een daad die past bij de ongelovigen. Zij geloven niet. En zij ontkennen het. En zij verlogen het. <coughs> zeg, ik zweer bij mij Heer, Jullie zullen worden opgewekt. Vervolgens zullen jullie worden bericht over hetgene wat jullie plachten te doen. وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ yasir, En dat is voor Allah heel gemakkelijk. Dus die teksten die in de Koran vermeld staan, zijn veel. Maar ook hetgene wat Allah heeft laten zien in het wereldse, is dat de opwekking waarheid is zoals in surah al-baqarah is er op vijf plekken dit genoemd en dit heeft plaatsgevonden in het wereldse dit heeft plaatsgevonden in het wereldse zoals een voorbeeld dat Allah subhanahu wa ta'ala noemt toen uh, de joden tegen Moosa alayhi salam zeiden wij zullen niet in jou geloven. Totdat we Allah echt zien. Waarop Allah subhanahu wa ta'ala zei. En toen heeft jullie. Een licht. Of een schok. Gegrepen. En een, en, een, en een blik. En jullie zijn toen gestorven. En jullie keken, terwijl jullie zagen dat jullie overleden. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt verder in hetzelfde vers: Thumma min ba'di mawtikum. vervolgens hebben wij jullie opgewekt, nadat jullie dood waren. Dus dit is een voorbeeld. En zo zijn de verschillende voorbeelden in de Koran. Die deze omschrijven. Vooral in surah al-Baqarah. Op vijf plekken. Wordt hierover gesproken. Dat Allah het, al in, de, in het wereldse. Heeft laten zien. Dat de opwekking. Waar en waarheid is. Ook. Onder de andere bewijzen. Dat de opwekking. <coughs> plaatsvindt. Is dat wij zeggen. Dat iets nabooten of opwekken moeilijker is, makkelijker is dan iets creëren wat niet bestaat. Allah heeft de hemelen en aarde en de mens geschapen. Het bestaat al. Dus wat is moeilijker? Iets scheppen uit het, niet, uit het niets of iets doen laten terugkeren en weder opwekken hoe het was. Het antwoord is twee, stellig twee. Dus als het voor Hem gemakkelijk was om ons te scheppen, dan is het nog makkelijker om ons weer op te wekken. Ook is het hoe Allah de aarde beschrijft en Hij geeft een rationele voorbeeld. En onder zijn tekenen is het dat jij de aarde, de droge aarde ziet. Het is droog en groeit niet. Vervolgens, als hij water doet laat neerdalen en zenden, groeit het en leeft het. Groeit het en leeft het. Inna dalika il mautah. Yani en di, in die in Degene die haar leven heeft gegeven, gras, gevaai en alles, hij is in staat om ook de doden te laten opwekken. Ook zegt Allah Ta'ala, وهو الذي يبدو الخلق, ثم يعيدو. Hij is degene die de schepping heeft geschapen en begonnen. Vervolgens zal hij het herhalen. En het is makkelijker voor hem. Datgene wat we net hadden genoemd. Het vers sluit volkomen hierbij aan. Ook als er geen opwekking zou bestaan. Dan zou het betekenen dat Allah. Alles voor niets heeft geschapen. Geen doel. Want wanneer. <coughs> Wanneer wordt dan de gelovige beloond? En kan het zo zijn dat de gelovige zijn best heeft gedaan zonder dan beloond te worden? En de grootste beloning is natuurlijk de tevredenheid van Allah. Kan het zo zijn dat de, dat de misdadiger moord en vermoord en uitroeit en, en en en. En dat hij uiteindelijk in het wereldse zomaar mee wegkomt. Dat is niet mogelijk. Dat is niet mogelijk. Allah Ta'ala zegt. Zullen wij dan degene die geloven goede daden behandelen. Zoals degene die onheil verricht op aarde. Ongetwijfeld is het antwoord nee. Dus zelfs hier zou dan geen. me. Wijsheid zijn bij Allah. En dit is verre weg van juistheid. En daarom zegt ook Allah Ta'ala in surah Al-Mu'minun. Laatste bladzijde, laatste verse. Wanneer hij hen opwekt. De kuffar, de ongelovigen. En hij vraagt hen in het Heer Maals. En dat is al wanneer zij Billah in het helft uur zitten zal hij tegen hen zeggen. Dachten jullie dat wij jullie schepden zonder enige reden? Dachten jullie dat? En dat jullie niet tot ons zullen terugkeren. Gezegend is Hij, Allah, de waarheid. Hij is verreweg weg van deze veront stelling, verontstelling. Ook is het dat de opwekking bestaat en zal komen, omdat Allah Taala iets heeft gecreëerd, wat nog moeilijker is te scheppen. Voor Hem is niets, niets moeilijk, maar het is moeilijker dan in de opinie van de mensen. Dan ook, Hij heeft geschapen de mens is geschapen, maar ook de hemel en aarde. En de hemel en aarde, zijn zwaarder in schepping, die heeft hij geschapen. Dus, als het mogelijk is dat hij hemel en aarde heeft geschapen, dan is het voor hem heel gemakkelijk om weer de mensen te doen opwekken. Zoals ook Allah subhanahu wa ta'ala een voorbeeld geeft, in sura Al-Lukman. Jullie opwekking is slechts kanafsin waahida. Ma khalpukum, wale ba'athukum. Ila kanafsin waahida. Jullie scheppen. Jullie schepping. En jullie opwekking is voor mij slechts als één ziel. Als één ziel of het nou al miljarden zijn, of één persoon, voor hem is het even makkelijk. Dus de opwekking, daarin gelooft de gelovigen, en hij heeft geen enkele twijfel over het aanbreken van de opwekking. En degene die twijfelt over de opwekking, of degene die het verwerpt, dat is geen moslim. Dat is geen moslim. Waarom? Omdat ten eerste... Hij, de Koran... Allah's woorden verlogend En hij niet erin gelooft. En ook de woorden van de profeet verlogend En ook dat hij dan... Denkt dat Allah niet in staat is om hem te scheppen. En dit is... Tonen van zwakheid... jegens Allah. Of tonen... Hem... Klassificeren... Dat hij... Deze eigenschap heeft oftewel geen kracht, en dit is ver weg van juistheid. Juistheid, dus dat is als het gaat om al-Ba'ath. En al-Ba'ath, de opwekking, die is heel vaak in de Koran genoemd. En weet hoe vaker iets genoemd is in de Koran of ook in de Sunnah, des te meer dat laat zien hoe belangrijk het is. Dus dat is als het gaat om de opwekking. Vervolgens zegt hij rahimahullah ta'ala. Al-hisaab wal-mizaan. Al-hisaab wal mizan Wat komt er na de opwekking? al hisab Oftewel de afrekening. En de weegschaal. Dat zal allemaal komen na de opwekking. En... De vormen van afrekening zijn drie. De vormen van afrekening op de dag des oordeels zijn drie. Een deel, een groep, onder de mensen, die zullen niet worden afgerekend en die treden het paradijs gelijk binnen, zonder afrekening en zonder bestraffing. Dan vraag Allah subhanahu wa ta'ala om het hen te laten behoren. En zij zijn in de hadith genoemd, Sahih al-Bukhari en anderen, die overleveren dat de profeet sallallahu alaihi wasallam) sallam een keer tegen de metgezellen zei, voorwaar er zijn onder de umma onder de gemeenschap, 70.000 onder hen die het paradijs binnentreden zonder afrekening en zonder bestraffing. Dus de mensen vroegen zich af, want de profeet zei niet gelijk wie het waren, maar hij zei het, het zijn 70.000 mensen. Dus daarna ging de metgezellen je biet doen en ze gingen slapen in die nacht en ze zeiden tegen elkaar wellicht zijn het degenen die de hijra als eerst hebben gedaan. Wellicht zijn het die, wellicht zijn het die. Ze gingen gewoon nadenken van wie zou dat kunnen zijn. Want ze willen allemaal behoren tot hun 70.000. Zonder bestraffing en zonder afrekening. Dat is de waarlijke overwinning. Dat is de ware overwinning. Dat je behoort tot hen. Dat je zo makkelijk het paradijs... Binnen treed, zonder afrekening en zonder bestraffing. Of afvassil, Laat hen, degene die zich dan inspannen om het goede te bereiken, laten hen zich dan inspannen. Dat is hetgene waar hij voor werkt. Dat is hetgene waarom jij hier bent. Dat is hetgene waar jij uiteindelijk mee beloond wil worden. Dus in ieder geval zijn gingen een nachtje slapen. Toen zei de profeet, toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam tegen: "Ik zou jullie vertellen om wie het gaat. En toen zei hij: "Deen die niet stelen en niet voorspellen. Deen die niet stelen en niet schrijven en niet voorspellen en en dat zijn allemaal vormen, dat bijvoorbeeld het Tatayur, dat zij bijgeloof hadden als de vogel naar de rechterkant ging, zeiden ze: dit is het goede nieuws wat hij brengt, en links enzovoort. Dat is het Tatayur in verschillende vormen van Tatayur. In, in boeken over uh, het en dergelijke, kan je daar meer over te weten te komen. Wat allemaal vormen van Tatayur zijn. Dus in ieder geval, zij doen daar hier niet aan mee. Ja en je ook, wanneer iemand naar buiten gaat, hij zegt ik voel dat vandaag iets uh, slecht gaat gebeuren, dan gaat hij weer naar huis. Dat zijn allemaal vormen van tatayur, soort van bijgeloof enzovoort. Wanneer je denkt dat het oh, uh, onheil jou bereikt door een of andere reden, die niet islamitisch aanwezig is. Dat is tatayur. Wa yaktawun. Yaktawun is het gebruiken van elkei. Elkei is het, uh, yani het. Zichzelf. Of uh, een vorm van genezing. Waarbij je met een ijzeren snaad. Uh, branderig. In vuur zet. En dan vervolgens op het lichaam. Lichaamsdeel aanbrengt. Welke pijn doet. Soms reug, soms enzovoort. Dat, ze zeggen. Het geneest heel snel. Het geneest. Heel snel, daarom is het voor deze groep mensen niet dat zij iktiwa yani of elke gebruiken. Wala je ik tawoon. Dat zij rokje vragen. Dat zij rokja vragen aan anderen. Waarom? Omdat die persoon dan zich volledig als het ware overgeeft en vertrouwt op degene die op hem gaat lezen en niet op Allah en zijn vertrouwen volledig op Allah als je goed nadenkt over deze hadith dan zie je dat het allemaal draait om volledig jouw emmer jouw zaak te vertrouwen aan Allah en de middelen nemen dat is eigenlijk als het gaat om de eerste groep mensen die worden afgerekend die zonder afrekening en zonder uh, bestraffing in het paradijs binnentreden tweede groep is een groep die heel lichtjes wordt afgerekend. Gisab Yassir. Gisab Yassir. En deze mensen zal, zullen niet worden bediscussieerd. Allah zal niet met hun discussie, discussie, discussie voeren. Munakasha. Het is slechts yani dat ze hun fouten zullen zien... En dat zij dan uiteindelijk het paradijs betreden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt over hen. En degene die dan het boek in zijn rechterhand wordt gegeven. Vraagt Allah subhanahu wa ta'ala dat hij ons tot deze laat behoren. Hij zal dan een, een makkelijke afrekening uh, te moeten gaan of uh, meemaken. En wat betreft derde groep en voor deze is het dat je moet oppassen dat je niet tot hen behoort. Dat is wanneer je wordt afgerekend en wanneer een monakasja plaatsvindt. Monaqasha is dat Allah met jou uh, yani, discussieert en wanneer dan de dienaar gaat zeggen dat hij niet fout zat en dergelijke. Daar zijn allemaal al voor. En natuurlijk over al-Hisab zijn boeken die hier meer over gaan. Maar dit is in het algemeen dat je moet weten dat er drie vormen van groepen zijn. Die op welke manier zou worden afgerekend in het hier namas. Wat betreft de niet-moslims, de ongelovigen. De geleerden zijn van mening dat zij helemaal niet worden afgerekend, maar dat ze gelijk het half uur, uh, dat ze gelijk naar het half uur gaan. Waarom? Omdat ze sowieso geen goede daden hebben. Geen goede daden, want niets telt als er koefer billah is. Niets telt. Als jij innaho uh, keina lei om innaho en hij geloofde niet in Allah de Allerhoogste, al de Verhevene, ja, zij hadden hier uh, Maling aan. Dus dan heeft het geen nut dat ze worden afgerekend. Dat is de eerste mening. En de tweede mening is dat ze uh, hun daden wel te zien krijgen. Hun daden, hun ongeloof en hetgene wat zij plachten te doen aan, ja, niet om atheist te zijn en zo, dat ze dat wel zullen zien. En dan zal tegen hen worden gezegd dat ze naar het hele vuur moeten gaan. Aldebillah. Walmizen, de weegschaal. De weegschaal is hetgene waar de daden op worden gewogen. En is het de persoon zelf die wordt gewogen? Of is het dat alleen zijn daden worden gewogen? En hetgene wat lijkt, <coughs> is dat de persoon op de weegschaal gaat en daar worden ook hij gewogen. En tegelijkertijd zijn daden. En sommigen zeggen, nee hij, wordt, hij gaat zelf niet op de weegschaal, alleen zijn daden worden gewogen. En in ieder geval, dat is ook niet heel erg belangrijk, want het gaat erom dat die daden uiteindelijk gewogen worden en dat jouw daden zwaar wegen die goed zijn. Want dan zal je zeggen, vier. Allah subhanahu wa ta'ala Van men zag muflihun Degene wiens weegschaal zwaar zal wegen, die zijn wel slacht. Die zijn wel slacht. men En degene bij wie de weegschaal licht zal wegen, van Oelyke en Lediene. Dat zijn degenen die uh, onrecht tegenover zichzelf hebben aangedaan. En ze zullen het half uur binnengaan. Dus wanneer deze weegschaal zwaar weegt. Dat betekent dat er goede daden waren. Dan zal hij het paradijs binnentreden. En zo niet. Dan zal hij of behoren tot de mensen. Als hij moslim was. Dan wordt hij nog afgerekend. Wordt hij afgerekend en gestraft worden tot hoeveel Allah het wil. En dan zal hij eruit worden gehaald en vervolgens het paradijs binnentreden. Dus de moslim die sterft op het islam, die zal ongetwijfeld het paradijs binnentreden. Of gelijk, of door een afrekening, of door een bestraffing. Maar met de bemiddeling van de profeet Mohammed sallallahu alaihi zal er geen moslim overblijven in het hel. Dus dat is als het gaat om de weegschaal. Vervolgens uh, heeft hij het hierover. De schrijver, rahmahullah. Over dat Allah profeet heeft gestuurd. Met hun opdracht te geven. Om goede, blije tijdingen te geven en te waarschuwen. Deze hebben we al vaker genoemd. In de voorgaande lessen. Dus het is niet nodig om hier nog bij stil te staan. We hebben gesproken over. De profeten, Al-Imanu Bil-Rusul, wat de moslim daarover moet weten. En dat de eerste van hun Noah was naar de aarde. En de laatste profeet Mohammed. Dit hebben wij in principe allemaal uh, wel vermeld. Al hetgeen hier is vermeld, hebben we alhamdulillah, al eerder over gehad. Vervolgens zegt hij... <coughs> el kufr bi wal Dat jij het taghout moet verwerpen. Het taghout is al datgene wat wordt aanbeiden naast Allah. Het Tahoed is al datgene wat aanbeden wordt naast Allah. Allah subhanahu wa ta'ala heeft het Tahoed genoemd in de Koran. Onder andere zijn woorden: We hebben naar elke omme, volk, profeet gestuurd. En ik Allah, aanbid Allah alleen. En vermijd elke Tahoed, alle vormen. Elke vorm is hetgene wat naast hem wordt aanbeden. En als we het hebben over. Uh, Taalkundige betekenis, het taalgoed, komt, stamt af van het woordje at En dat is datgene wat de grens heeft overschreven. De grens heeft overschreden. En dat is omdat zij alle grenzen hebben overschreven, worden ze yani, taalgoed genoemd. Hier zegt hij ta'ala, Ibn al-Qayyim, dat een geleerde, die het tagoot omschreef in zijn woorden. Hij gaf dus zijn betekenis. Hij ma haddahu Het tagoot is alles waar een dienaar zijn grenzen mee overschrijdt, van aanbiedenen, gevolgde leider bijvoorbeeld of gevolgde, of gehoorzaamde. Wij gaan dit uitleggen. Wij gaan dit uitleggen. Als we het hebben over <coughs> degene die wordt uh, gevolgd, die naar waar zij mijn grenzen overschrijdt, gevolgde. Allah subhanahu wa ta'ala heeft zich verplicht gesteld dat de profeet de enige is die het recht heeft om gevolgd te worden in de sharia. Dus niemand is er die naast de profeet kan komen en zegt van volg mij. Degene die dat doet is een taagoot, die heeft de grenzen overschreden. Waarom? Omdat <middeld> Allah subhanahu wa ta'ala de profeet de laatste de profeet heeft gemaakt. Wa ma, ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablik. Qabli ar-rusul. Yani profeet is slechts een boodschapper en verkondigde datgene wat de profeten voor hem hebben gedaan. Ook zegt Allah ta'ala wa ma Muhammadun ma kana Muhammadun aba ahadum min rijalikum walakin rasul Allah. Muhammad is niet een van jullie vaders, maar hij is de profeet van Allah. Boodschapper van Allah. Hij is de laatste der profeten. Hij is de laatste der profeten. Dus een ieder die het acht, zowel een zogenaamde sheikh, of zogenaamde wali, of zogenaamde tariqa van de Sophia of dergelijke, diegene die hen op de plek zet waar de profeet gezet moet worden, dat is een taroot. Dat mensen zeggen. Je moet mij om hulp vragen. Je moet mij uh, hoofd kussen als je wilt dat er baraka komt. En je moet op zijn hoofd spugen. Niet kussen, spugen. En dat is een taalgoed. Of zoals jullie wel hebben gezien, yani dat hij staat met zijn stok en zit. En dan komen mensen gaan ze, ze, ze, ze voeten kussen of gaan ze yani, zijn baard aanraken of ze hoofd kussen wat ik net zei. En, en dat is een taalgoed. Die wil gevolgd worden. Oude billa. Die wil gevolgd worden. Net als hoe de profeet wordt gevolgd. Dus dat is als het gaat om de metboa. Niet yani degene, uh, yani degene die wordt gehoorzaamd. Dus niemand heeft het recht. Om het op te eisen dat hij wordt gevolgd. Zoals de profeet wordt gevolgd. En hier zit ook een bewijs. En ook een waarschuwing voor degene die denkt dat hij gevolgd moet worden in de religie. Dat hij alleen het bij het goede eind heeft. Dat hij alleen op, het, op de waarheid zit. Dat hij alleen enzovoort. Natuurlijk is het dat je de, de, de hak probeert te, te, te volgen. Maar je kan het nooit zelf opeisen... En deze opeising gebruikt om gevolgd te worden. Dat is niet toegestaan. Dat is niet toegestaan. O Of dat je van iemand wilt, en van de mensen wilt, dat je gehoorzaamd wordt. Dat je de gehoorzaamheid... Van de mensen wilt krijgen zoals Allah dat heeft. Houden Billah. Want de waarlijke gehoorzaamheid die verdienen slechts Allah en de profeet. Allah Ta'ala zegt: "Ya wa wa Hoor jullie die geloven, gehoorzaamt Allah en gehoorzaamt de profeet. Dus de waarlijke gehoorzaamheid. Die komt alleen Allah toe. Dus er zijn me mensen. Die het achten. Dat zij gehoorzaam moeten worden. Gehoorzaam moeten worden. Zoals Allah. Of de profeet. Want aan wie behoort het. Om halal en haram iets te, te verklaren. Allah. En niet aan jou. En zijn verschillende uh, verzen die hierover gaan. En vervolgens het laatste is wat Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala gaf als wie de vijf, de top vijf van de soorten van Tawarid zijn. Wie zijn dat? Hij zei. Wat tawagietu kathirun. En er zijn veel soorten tawagiet. Veel soorten. Maar het keert terug eigenlijk naar deze. Welke ik nu ga opnoemen. Waar gaan ghamse. Waar Maar de hoofd van de, deze tawarit zijn er vijf. Hij zegt Iblis. La'anahullah. Hij zegt Iblis. Scheitan. Mogen Allah's vloek op hem rusten. Dat is nummer één. De is nummer. Eén, als het gaat om de tawarit. Want wat is hetgene wat hij wil? Hij wil dan worden. Hij wil dan worden. En hij was degene die stekbare. Die hoogmoedig. Niet Allah wil gehoorzamen. Toen hem werd gezegd, knielt neer, neer voor de Melaïka. En hij wilde het niet doen. Hij zei, Hij zei, ik ben beter dan hem. Ik ben beter. Ikke, ikke. En de rest mag stikken. Deze uitdrukking is heel gevaarlijk. Ik, ik, ik. Dat is hetgene wat de sytaan zei. Iblis. Ik ben beter dan hem. Jij hebt mij geschapen uit vuur. En hem heb je geschapen uit aarde. Kijk wat voor analogie hij gebruikte. En wat voor, uh, wat voor redenen hij gebruikte uiteindelijk is wat tien zoals Ibn Qayyim ook verduidelijk in een van zijn boeken dat tien juist beter is dan naar aarde is juist beter dan naar dan vuur in heel veel heel veel uh, yani, uh, heel veel uh, redenen en uitzichten dus Iblis la hij is hun hoofdman. En hij stuurt hun. Daarom heeft ook Allah subhanahu wa ta'ala. Hem vervloekt. In verschillende versen. En heeft hem natuurlijk. Verbannen. Tweede is zegt hij. Wa men wa De tweede de grootste. Taagoot. Volgens imam Ibn Qayyim. Hij zegt degene die het goed vindt. Dat hij aanbeden wordt. Oftewel hij is tevreden. Degene die tevreden is. Dat hij. Aanbeden wordt. Zoals we net zeiden. Een aantal voorbeelden. Hadden we genoemd. Bij Sophia en dergelijke. Dat die imams. Zogenaamd. Gewoon worden aanbeden. En dat zij zelf niet bidden. Zij zelf hoeven niet meer te bidden. Zij zeggen dat zij. De grootste gradatie hebben bereikt. Dus voor hun. Is het niet nodig dat zij bidden? Is het niet nodig dat zij bidden? Dwaling op dwaling. En dat zijn... Tawarit. Dat zijn... Tawarit. Wat moeten wij doen? Verwerpen zoals ook het ver zegt. dini. Qad tabayyan min al mij voor de taagoot. Degene die dan ongeloof kent in de taagoot. Wa yu'min Allah En gelooft in Allah. Hij heeft dan het stevigste houvast gekregen. En waarlijk, dat is het stevigste wat hij heeft bereikt. Of die niet ontbonden yani, kan worden. Dat is de tweede dus. Degene die zegt, aanbid mij. ambit. Aan Nee, dat is een taalgoed, ongetwijfeld. Hij heeft alle grenzen overschreden. Het derde is... wat hij zegt, rahim Allah... De eerste, hij is tevreden dat hij wordt aanbeden... zonder dat hij per se de mensen daarnaar uit hoeft te nodigen. Maar deze derde, die nodigt de mensen uit... dat hij wordt aanbeden. Hij nodigt die mensen uit... Naar de aanbidding van zichzelf. Zoals. Fir'aun. Hij zei. Ik ben jullie heer. De allerhoogste. Fir'aun. Die deed het. En hij nodigde mensen uit. En hij wilde zelfs bewijzen. Dat hij het verdiende. Om aanbidden te worden. Als hij zien jullie dan. Uh, yani die Tajri min Tahti. Yani die rivieren. Die, die, die paden die lopen volgens mij gezag en mij bevel. Dat min niet. En ook was het dat hij tegen Moes zei en hij lachte of, of, of hem uh, op die manier je testgier en hem uitlachen en dergelijke. zei hij: Ik wil klimmen naar de Heer van. Musa. Ik wil klimmen naar de heer van Musa. Dat was deze veraun. Vierde is. men Degene die doet. Of degene die beweert. Dat hij kennis heeft van het onwaarneembare. Zoals Sahara. Zoals tovenaars. Zoals Kohan. Waarzeggers. Dat zijn allemaal mensen die behoren tot deze vierde categorie. Dat zijn allemaal tawagheed. Dat zijn allemaal tawagheed. Want niemand kent het onwaarneembare behalve Allah. Allah Ta'ala zegt. Uh, zeg: la ya'lamu al ghayba Qul la ya'lamu man samawati wal ardi. Al Allah." Zegt niemand is er. Die, de, die het onwaarneembare kent. Die het onwaarneembare kent. In het uh, wereldse. Of. In de aarde. Behalve Allah. Behalve. Allah. En zoals ook in de hadith van de profeet. Sallallahu wasallam, vijf dingen. Die kent alleen Allah. Niemand kent ze. En een andere is ook. Dat hij el ghaib heeft. En dat hij. Dat niemand weet wat er morgen gebeurt. En het over het uur. En dergelijke. En vijfde is tot slot. bi anzal Allah. Degene die niet bij de wetten van Allah regeert. Degene die zegt. We ik de wetten van van mij zijn beter dan die van Allah of degene die zeggen onze wetten en de wetten van Allah is hetzelfde of degene die regeert met de wetten van Allah maar hij zegt eigenlijk zijn die andere wetten beter en dat, is het dat is ook een taagoot dat is ook een taagoot maar degene die niet oordeelt met de wetten van Allah maar hij bevestigt en hij erkent ze dat dat de beste wetten zijn maar zijn niet in staat door luiheid of door andere dingen voor deze zeggen we dat hij geen taagoot is Zeggen we dat hij geen taal goed is, maar dat het on ongetwijfeld een zonde is. En hij is een zondaar. En hij zit op ge gevaarlijke. Hij maakt het voor zichzelf heel erg gevaarlijk. Vervolgens heeft hij een vers geciteerd, die, ik heb, die heb ik al eerder geciteerd: La ik raaf het dien, min al Er is geen dwang in de godsdienst. Het geloof en het duidelijke, de leiding is duidelijk onderscheiden van ongeloof, van koffer. Van mijek En hij die taaghoed, dus deze vijf die worden genoemd in elke kopstuk en elke vorm verwerpt en in Allah geloofd, heeft zeker het stevige knoop of houvast vastgegrepen die niet ontbonden kan worden. En uh, Allah is de alhoorende, de alwetende. Vervolgens zegt hij: Wa hada ma'na la ilahilallah. En dit is de betekenis van la illallah. Al hetgene wat we hebben behandeld en het laatste, dat is de betekenis van la illallah. Niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah. Wa fil hadith: Ra'sul Amril Islam. De hoofdzaak is de islam. Het keert terug naar de islam. Dat is de hoofdzaak. En zijn pilaren zijn de salah. Dus de pilaren van de islam zijn. Zijn het gebed. Of is het gebed. En het toppunt. Is de strijd. Op de weg van Allah. Dus hiermee. Uh, Sloot. Uh, de muallif. De auteur. Zijn boek af. En we hebben met de wil van Allah, jalla het boek kunnen afmaken. Het kan altijd beter. Het kan altijd, uh, yani dat, dat, dat je bepaalde dingen over het hoofd hebt gezien. Maar het belangrijkste is, dat we inshallah ta'ala het onder de knie krijgen. In deze lessen, 23ste of 24ste, wanneer uh, yani je dit goed hebt begrepen en onder de knie hebt dan heb je een goede houvast als begin, waarmee jij steeds meer en meer jouw kennis kan vergroten binnen de islam en jouw uh, fundamenten stevig hebt zodat je kan uitbreiden we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om dit voor ons als bewijs op de dag des oordeels voor ons te laten zijn en niet tegen ons Alhamdulillah um, Gezegend is Allah uh, met wie, wie het beste wordt bereikt en met wie door zijn uh, yani, succes en het taubieek en zijn wil het gelukt is om dit boek af te maken uh, Alhamdulillah Rabbil Alameen en inshallah, uh, volgende boek zullen jullie op de hoogte worden gesteld. Wanneer dat zal zijn. En welke boek wij zullen uitkiezen om te behandelen. Als er vragen zijn, dan kunnen ze uh, gesteld worden in de chatlog. Ik kan er inshallah een andere keer op antwoorden. Uh, en anders kan het ook gemaild worden wat onduidelijk was of is. En de lessen staan allemaal hier, zodat uh, iedereen zich terug kan beluisteren. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.